jij in De heer Eefbiels? Nee, maar ik verwacht hem nog wel. Wie kan ik zeggen dat er gebeld heeft? Zijn aanstaande verloofde. Ah, ja, dan weet hij het wel, hè. Dat vraagt u zich nou juist af. Hoe bedoelt u dat? Uw nichtje? Uw nichtje vertelde u van de week dat ze zich ook ging verloven met Eefbiels? Goh, wat gek, zeg. Wat? Gisteren? ...een vriendinnetje bij u op kantoor... ...dat ze verlovingsplannen had... ...en met... ...met evenpiels... Ja, ...ja, dat is wel een probleem zeg... ...maar het is helemaal... ...nee, even, hè, dat rusteloze... ...dat onderzoek alles... ...en behoud het goede weet je wel altijd weer iets nieuws willen beginnen die jongen en daar stort hij zich dan bovenop en dat zal hij dan onder de knie krijgen en daar duikt hij dan in tot over zijn oren maar ja dan maakt hij het niet af hè? wat zeg je hij heeft het niet afgemaakt bij jou weten nee ja ik begrijp het zeg wie van de drie hè? wil de echte aanstaande verloofde van evenwiel opstaan zeg wacht eens misschien weet ik het hij heeft me gisteren namelijk voorgesteld aan een heel knap meisje. En dat was een verloofde, zei hij. Was jij dat soms? Een schattig donker gevalletje met van die prachtige zwarte ogen? Nee. Oh, is dat je, je, je nichtje soms? Niet. Oh, ik bedoel, uh, dat, uh, dat vriendinnetje van je, is dat soms? Dat is een lange, lelijke, witte meid. ja. Oh, wacht eens even, zeg. Dan komt hij net aanrijden. Dan kunnen we het hem zelf vragen. Bent u soms dat roodharige meisje dat nu uitstapt? Uw nichtje bedoel ik. Ook niet. Nou, nou, even geduld maar nog. Hé, hey, oh nee, nee, sorry, zeg. Er stapt nu net weer een meisje met een paardenstaart in. Is dat misschien dat vriendinnetje van... Hallo? Hallo, bent u daar nog? Nou, weg. Weer een verloofde minder. Toch zouden jongens met rugnummers moeten gaan werken. Ja, het is kunst, hè. Een soort van kramtoestand. verkramd, hè. De kin dus. Bij mij de kind meer, hè. En de pols ook, hè. Bij doe niet. Bij de meid is de maag meer. Die krijgt er maagpijn van. En het hoofd ook, hè. Hoofdpijn, migraine, duizelig en misselijk. Tot flauwvallen. van ons toe. Maar ja, het is muziek, hè. Het is kunst, wat wil je? Goedemorgen. Mogen we die Morgen, meneer Biels. Morgen, hoe reageer jij erop? Kan, kan jij er tegen? Tegen wat? Tegen kunst. Kunst in het algemeen, muziek bijvoorbeeld, hè? Of ben je er ongevoelig voor? Voor muziek? Ik ja. dacht het niet, nee. Ja, ja, zie je wel, de meeste niet, hè? Ja, je krijgt er allemaal een tik van weet hoor, van kunst, van muziek. Wat, wat, wat kijk je? Ja. Wat heb je daar onder je jas, zeg? O, oh, oh, ja, dat is mijn uh, instrument. Ja, ik, ik hou maar een beetje weg. Het staat zo raar als ik daar als directeur met mijn instrument in de hand langs de portier moet. Eh, ja, je, je instrument? Ja, ja, ja. hij is weer even buiten gevecht. Hij, hij, hij is weer doormidden. Hij hangt er weer bij. Ik heb, hem, ik heb hem weer even onder de kin gehad. Hier. Oh, een viool? Ja. Ja, en, en, en wat voor is dingen, je weet wel, een animatie. Een amati, een echte amati. Om u dienen, ja. Maar ze staat er niks van voor, hoor. Ze hebben de naam maar uh, voor de rest vallen. joh wat ziet eruit? Ja, dat bedoel ik, ja, ze hebben de naam, hè. Maar neem ze één keer onder de kin en krap. De splinters in je oorlel. Kost me goud, dat ding. Hè. Dan laat ik er beneden in de werkplaats door vulwerk. ...weer een paar spijkers jagen En dan gaat weer een doos sigaren. Spijkers in een amapi Ja, uh, dat zegt Bulwerker ook, ja. Hij zegt, uh, ik zou hem moeten klampen en zwaluwstaarten eigenlijk. Ik zeg, de klout aan je zwaluwstaart, hij hoeft niet te vliegen. Hij zegt, nee, nee, nee, maar hoe ze het op de markt durven te brengen... Hè, ...zo zou ik nog geen meterkast durven afleveren. Ja, maar ja, hij, hij heeft de naam niet, wil werken maar wie speelt er dan op? Jij? Eh, jazeker, ja. Ja, dat krijg ik. Dat krijg ik dan weer op mijn brood, hè. Dan ga jij voor de verandering maar weer eens op de viool spelen. Maar ja, het is je zaak, hè. Je wilt wel. Het is je zaak? Ja. Hoe bedoel je? Zoals ik het zeg, het is je zaak, hè. Het is ja. waar je op verkoopt, hè. Daar bouw ik een nieuwe zoutjesfabriek op. Op die viool. Voor haas. Voor wie? Voor haas. Haas en geit. Voor Vergeet. Je weet wel. Versta ik haas en geit? Vergif, ja, haas en geit vergif van de sterreclame. van dat sterspotje van die bruiloft, ik weet het niet. Nee, ik weet niet. Nee, van de sterrenklame. Nee. nee voor, dat, dat echt waar, dat met alle kinderen en kleinkinderen hun gouden bruiloft zitten te vieren. En dan kijkt die man daar zo. En die zegt dan tegen zijn vrouw, uh, heb je nog vergif in huis? Dat zijn de zoutjes van Haas. Oh, ja. Ja, dat zal wel. Maar uh, wat heeft die fiool ermee te maken dan? Ja, dat is mijn zaak, hè? dat is mijn werk. Een order binnenhalen. Prettig menswezen, meedoen, meepraten, ja roepen, lachen. Als hij iets zegt, hè, lachen. En zo ondertussen aftasten. Een hazigheid. Om ze in hun zwakke steen te tasten. Aftasten, muziek, weer wat anders. Dat is hun zwakke steen, muziek. Ja, raar hè. Daar houden ze van van muziek, ja, waar een ander mij van krijgt of kramp. Bij mij verkrampt het muziek. Maar zij houden daarvan, hè, zo zie je. Maar voor alles is een markt. Dus ik maar weer meepraten over muziek, hè. Kan je dat dan? Over muziek? Meepraten? Oh, ik kan over alles meepraten. Ja, dat leer je wel hoor, in de brands. ...ja, Dat is een handigheid, een kwestie van een paar basisbegrippen. En de rest doe je met je gezicht. Met je gezicht? Trekken, gezichten trekken. Het bijpassende gezicht met de basisbegrippen. Beethoven, Brahms. ...in geval van de ...hè? Huh? ...in de zin van Beethoven... ...ah, ja... ja. ...of... Uh, ...je of Brahms. ...in geval van Notenbussie... ...de bussie is van... Uh... ja, ik weet niet... ...ik weet niet... ...ik weet niet... ...ik weet niet... weet je wel? Nou? Nee. Simpel... plus die van mee kunnen... ...plus dat die viool speelt... ...ja, nee, toen nog niet... Hè. Dat, ...dat vroeg hij... ...hij zegt... Uh, ...haas, hè... ...haas... ...en hij zegt op zijn eigen manier... ...en hij zegt tegen mij... ...wat speelt u? Mm ...hè... -hmm. Huh? Ik zeg even joh, kale, kale trio met Pol en het kind, kletskoet. goed natuurlijk, maar meepraten maar hè. Ja, ja, en wat zei hij? Hij zegt, oh, komt u dan eens bij ons musiceren? Nee. Ja, met de kou op mijn oog zegt, komt u eens bij ons musiceren? Oeh, en daar ging je zoutjes ja, dat weet je zeg. Nee, je denkt toch niet dat ik voor een avondje muziceren... een zoutjesfabriek laat schieten? Ja, maar je hebt toch helemaal geen kamertrio met Koen en neef Nee, maar wat let me. Dat kan je toch alsnog formeren? Zo zijn ze allemaal begonnen, zeg. De grootste muzikanten. Hoe heet die? Zo'n joegheis en monoe. Dacht je dat het niet was aangewaaid? Kom, kom. De ene stoomcursus naar de andere hoor. En dan nog. Ja, dan komen ze de eerste jaren nog niet verder dan het pijl van het wonderkind. Nee, nou, dat het maar aan mij over, hoor. Dan ben ik nog niet thuis, of ik schrijf je telefoon en het is nee, mee. Hé, Oei, ja, hey, ik een ja, film kopen. Ja, moet je horen, even zeg. Eet jij die dingen? Nee, nee, sorry. Ik vertel te helle even over de formatie van ons kamertrio, man. He? Hoe ik jouw opdracht gaf om even zo'n zo dinges voor me te kopen. Zo'n uh, weet Ah, Ja, wat zei ik? Ja, ja, ja, dat zei je, wat de Helle zegt, wat, wat ik zei. Nee, hou even, jij zei een, uh, een strakke snarius. Nee, dat, nee, dat zeg ik een archivarius, zo'n ouwe. Dat ik zeg tegen Lompe Gerrit, dat ik een ouwe viool zoek. Ah, ja. Als hij maar lekker strak op zijn snaartjes staat nog. Een strakke snarius. Ja, ja, ja, Ter Helle ram bij de eerste streek, zegt ram Het eind, de krul, het houten eind in mijn oog. Finale tweeën bij de, de eerste streek. Dankzij de strakke snaartjes Dan bestel je dan een spist speciale, veelgeroemde travestities voor. Eén streek en ze knallen hun houten en oog. Maar ze hebben het nou. Maar zei je nou niet dat je een animatie had, net? Ja, ja, ram twee, meneer Ruilt, een de in de Santa Macrameus, even in voor een animatie. Of hoe heet de zaak ook weer? L Lompe Gerrit. Muziekhandel El Gerrit, dat meen ik. Ja, keurige zaak. Uitsluitend merkartikelen. Leef animatie. Ja, ik geef Loppe Gerrit zijn stukken in de strakke snariërs terug. En ik zeg, joh, Gerrit, geef niks. Die man is nooit tevreden, hoor. Iedere violist zou als een kind zo blij zijn met de strakke snariërs. Maar hij wil dan opeens weer zo'n amateurbarrel, weet je wel. Zo'n amati. Ach, joh, zegt Gerrit. Er zit altijd een steek aan los, hoor, aan die artiesten. Ja, ja, ja. We worden nou helemaal niet begrepen door een burgerijtje te hebben. Ja, wat een giller, ja, ja, ja, ja. Jij in een kamertrio. Ja. Wat speel jij, even? Eh, uh, eh, uh, uh, bugel. Wat? Bugel. Bugel? Eh, uh, bugel, ja, ja. Ja, meneer speelt even bugel. Ja. ja, maar wat is een bugel? Iets waanzinnigs. <tie> die moet weer op iets waanzinnigs spelen, natuurlijk. Als ik hem opdraag een instrument te kopen voor mijn trio... hè? wat koopt hij bugel? Joh, en waarom een bugel? Nou, ik weet niet, ik vond het wel een gek woord eigenlijk wel, hè, een bugel. Voilà. Dat is dan weer zijn hoogste muzikaal genot... ...om een gek woord te bespelen. En Koen. Cool. Paul zingt. Paul zingen, een prachtstem. Kamertrio. Viool met bugel en zang. <lacht> Stem als een klok, Paul. Ontroerend hoor. Als hij daar dan opkomt... ...met de woorden... ...morgen, chef. Morgen, dan. Oh, ja, als je het hoort oh, in het muzikaal... ...morgen, ze morgen de plaats. Laten nou, die niet in, Paul. Goed gezongen, man. We hadden het net over je zang. Hoe gaat het? Uitstekend, chef. Als ze zo doorgaat... mag ze de morgen alweer uitgelukkig. gelukkig. <lacht> Pardon, wie mag waar uit, op? Uh, Tine, chef, uit het ziekenhuis. Je, Koen, ligt Tine in het ziekenhuis? Wat heeft ze? Nou, het schijnt een enkele keer meer voor te komen, Lien. Dokter had het zelf nog niet eerder meegemaakt, maar voor een gezond mens betekent het geen blijvend letsel, zei hij. Dus dat hoop je dan maar... Paul, de helft vraagt wat ze heeft, Tine. Ja, dat, dat kon dokter ook niet zeggen, chef. Er bestaat geen medische term voor, hè. Zo weinig komt het dus voor. Maar het zit wel in het taalgebruik, zegt hij, dokter. Zich een beroer te lachen, ja, zich ziek lachen. Ik lach me dood. Daar, in die buurt moeten we het zoeken, zegt hij, ja. die, dokter. hè, die Paul, heeft zich ziek gelachen. Waarom? Nou, toen ik ging studeren, chef. Die uh, waanzinnige zangstudie van u. Nee, ik heb je zang, hè? Ja, fijn ideetje van de chef, Willy. Ja, het werd Paul. Er is een zoutjesfabriek in de man. Het minste dat je er even voor liet zingen. Niet. Nee, ik, buchel, ik viool. ook. is zijn last. Het doet hem niks, alleen. Voor zijn zoutjesfabriek mag iedereen het ziekenhuis indraaien. Nonsens, dat is kunst, dat is muziek. Daar heeft een ieder zijn eigen moeilijkheden mee. Doemi, me, maagpijn. Zien er draait het ziekenhuis voor in. Meneer de burgemeester schiet mij bijna voor mijn raam. Ah! De burgemeester, dat schoot hij dan op je? Een haar, schilder een haar, zegt in schuurtje. Ik, viool spelen in schuurtje. Oefenen, willen van Doemi, de maagpijn. Oefenen in schuurtje. Deur vliegt open, buurman, de heer burgemeester. Stil op niet. schiet. Hij dacht dat ik een dier stond te mishandelen. van is dit muzikaal, blijkbaar? Nou, bij mij, bij mij net zo, ik zeg, werkelijk maar. Met de eerste blaas die ik op mijn buvel blaas... in de slaapkamer van mijn ouders bedachtig. Daar wil ik smorgens het refei blazen... Ja? dat ik blaas in de dekens van hun bed, zeg. En meteen beginnen die twee met elkaar te vechten. Zo doof als zij waren. Die denken dan even dat ze overvallen werden... Waar een ander dan eerbiedig de vlag gaat staan eisen, niet? Haha, ja, broerpiet, wat wil je? Muziek waar waar, broerpiet, altijd geweest. Jongens, wat een ellende. Zeg. Ja, ja, ja. En bij jou draaide Tine meteen het ziekenhuis in, Koen. Ja, niet meteen, Lien. Eerst, uh, eerst ik zelf bijna, hè. Zodra ik mijn mond open deed, ik. Ja, ik kan hem helemaal niet zingen. Onzin, Iedereen kan zingen, zelfs ik. Ik zit al jaren op het zangman. Op het concours heb ik vleem maand. Zelfs de solo van Bosra moeten overnemen. Ja, toen, toen hebben ze je bijna, bijna gerogeerd, ja. Ja hoor, ja, omdat ik per ongeluk voor een F-vies zong. Hè? Nou, volgens onze dirigent heb je één vies al vies gezongen. Onze ongelukje. Normaal klop ik op het gebied van zuiverheid met mijn stem alles. Dat kookst toe, ja. Hè? Ja, maar wat was wat dat nou met jou, Koen? Nou, ja. Zodra ik mijn mond open deed, ja. Lien, in mijn werkkamer hè, studeren. En zodat Tine dat hoort, een oud verpleegster, wat wil je? Een spuit, hè, rang in mijn vel. Ja. Een spuit? Ja. Twee uur van de kaart, hoor. Meteen ik, kalmeringsmiddel, hè. oud verpleegster, Tine, die hoorde dat direct, hè. Die dacht dat ik over mijn toeren was. Ach, de ziel. Ja, En je zegt het, Lien. En ik kom weer bij en ik vertel haar dat en ik ga weer studeren en ze hoort dat en ze lacht zich het ziekenhuis in. Nou, jij weer. Het is parels voor de zwijnenbol. Acht u tien een zwijn, chef? Nee, maar ik acht jou stem een paar paar oh, Paul. Oh, gezien uw vioolspellen, wat twijfelachtig compliment, chef. Ja, ze gaan even. De leek aan het woord. Ha! Ah! Dan moet je toevallig even je eigen muziekonderwijzeres horen, Paul. Over mijn Vioolspelman. Over mijn toon. De eerste de beste keer zegt dat ze hem hoorden, Paul. Mijn toon. Weet je wat ze deed? Nou, ik krijg dan altijd de neiging om in mijn oor te bijten, ik... Ja, ja. Maar zij... Zij knielde voor mij neer en ze zei oh. En als ik daarna jouw les heb, hè, dan haalt zij de matjes uit haar oren en dan zegt ze oh. Ja, jij wordt er met je pet na nou op les, man. Jij zit maar een beetje te bliksemstralen met die meid op les. Heb je het indruk? Helemaal niet, helemaal niet. Maar ik heb nou eenmaal nogal een flinke blaas over mij op mijn bugel. Ja, ja. Dus dan zegt zij, eh... blaas eens een bes. En dan blaas ik een bes op mijn bugel. Maar dan blaas ik met dezelfde bes uit mijn bugel haar de bloes van haar boezem. Ja. Dat hebben iedereen horen. Die blaast iedereen de bloes van de boezem met de bes uit zijn bugel. Eerlijk. Ja, maar goed, dan komen Ali en ik dus uh, al bloesblazen. Dan komen we weer op dat onderwerp terecht. En ja, dan zegt ze aan het eind van de les... ...dan hebben we weer niks gedaan. Ja. En dan zeg ik, nou noem het maar niks niet. Nou, dan lachen we het af daar, zeg. Oh, dus jullie hebben allemaal dezelfde leren, West. Aha, aha. Aleida, Aleida Fresja Hof... ...de bekende muziekpedagoge... ...heeft al meer talenten rijp gemaakt... ...door <laughs> het podium... De bekende tenor Bernhard Galt onder meer... had nauwelijks stem toen ze hem onder handen kreeg, Alijda. Man viert nu triomf in Limburg. kleur, ja. Maar wacht nou eens. viool, ja. bugel ja. en zang. Is er eigenlijk wel muziek voor geschreven? Goeie vraag, Lien. Maar aan de chef hoef je hem niet te stellen, hoor. Ja, wat nou muziek voor geschreven, Paul? Begin je weer. Muziek, in Lien, is een totaliteit... Stukken muziek, het woord zegt het al. Ieder voor zich speelt zijn eigen stuk muziek. En ga je met z'n drieën in de kamer zitten... en speel je al die stukken samen... en kamer een kamertrio, alle Ja. En van dat idee is de chef dan niet af te brengen, Orly... Jan speelt je chef iets van Bach en ik zing iets van Schubert. En dan blaas ik op mijn bugel daar iets overheen: van Jan Klaassen was trompetterd in het leger van de prins, weet je wel? Ja, Jan Klaassen. Jan Klaassen blies de boezem van de boezem van zijn mes. Zal je bedoelen? Dat is Jan Klaassen gedoe. Nee? Eh. Uh. Wie gaat dat eigenlijk plaatsvinden dat avondje muziceren? Bij Haas. Bij Haas en Geit vergeet. Het was gisteravond, Paul. Eh, chef, sorry. Maar bij wie, zei u, Chef? Bij wie? Bij Haas. Bij Haas en Geit. Waar anders over, over gesproken chef. Ja, dat bedoel ik, Chef. Daar begon het al mee, hè. Dat u die mensen steeds maar Haas en Geit noemde. Nogal chique lau, namelijk wie? Haas en Geit. Paul. Die mensen heette Haas en Hoe noemt zij hem? Haas? Hans, Chef. Hans, vergeefling van de zoutjes, van de sterreklame, weet je wel. Is er nog vergeet in huis? Vergeef? Vergif? <lacht> Dat zie je aan die man, ze gezicht. Die vraagt om vergeef. De geit, dan, Paul, noemt hij haar geen geit? Volgens jou? Geet, chef. Sorry, van A. Geet, begrijpt u wel? Ik versta Haas en geit, ja. Zieke lui nogal, Lien. Praten een beetje geaffecteerd, weet je wel. Oh ja, dat is dat typisch oma Augeweer, hè. Als hij eenmaal haas en geit verstaat, dan spaart hij kool nog knodderland, hè. Ja, grote grote zeg. En dan moet het, het muziceren nog beginnen, hoor, Terrell. Dat is dan mijn trio, meneer Pol. He, heeft er al in het ziekenhuis ingezongen. Waarom heb je dat eigenlijk niet verteld vol? Uh, op doktersadvies, chef. Die uh, raden me aan om het niet verder te vertellen. Hè. Voor het geval ik nog eens ging zingen zie. Weten ze het? Dan heb je goede kans op iets van massahysterie, hè? Zegt hij. De Oh, hou oh, over op, zeg. Over massahysterie gesproken. Gisteravond alleen de Vreesje hof. We leren rest. Had ik daar uitgenodigd en niks gezegd om het te verrassen. Bij mijn eerste streek gaat ze op de knieën. Bij de tweede moet ze gillend worden weggedragen. Bij de derde rang. Rang de kind, mijn kin, krampje, rang. Mijn animatie. Ja, en daardoor miste ik mijn inzet, chef. Wat geen reden is om te gaan gillen, Paul. Ik gilde niet, chef. Ik zong. Naar beste vermogen, Lien, maar ja. zo. en Koen, wat zong je? Die forellen, Lien. In een bestlijn helle, weet je wel. Ja, die forellen. In een berglein helle. Er zaten zeven kikkertjes in de moddersloot. Haas, haast vergeet. Of ze er staken. Of hij gelanceerd werd. Of hij van een mal schaap had gegeten. Ja, nou, toen blis ik dus maar gauw even een bes op mijn bugel in. Ja, daar niet hè. Alsof de ramp nog niet compleet is. Dan moet die nodig nog even een bes op zijn bugel blazen. Geitwaarts vooral. Met dat kapsel, Geit, dat hoge. Zo'n toet op haar hoofd. Zo'n haar toet. Waar dat mens anderhalf uur voor bij de kapper zit... ...daar blaast hij zijn bugel even het best tegenaan, zeg. Of in de scalperen. ...of in de angora geit van blies. Een soort van langharige kokosnoot. Plus de bloes van de boezem. Er blaast even iemand de best. Ja, zeg, op, op ene zag ze er precies uit als de boze heks uit een sprookje van Haarse geitje, weet je wel. Of we weten die enge kinderslachters ook weer. Ja. Zeg, en hoe is het nou eigenlijk afgelopen? Is helemaal niet afgelopen. Heel gek, maar je kan niet zeggen dat het afgelopen is. Dat is weggelopen meer, het <lacht> En dat is de een naar de ander mekaar dragend en ondersteunend weggestrompeld. Ik weet niet waarom, hè? Dan hebben we nog de lopen zoek op het les. Alle kamers, maar nergens in de tuin, geen mens. Ik heb zelf nog met en mijn strijkstok in, dus de huipje staat brengen. Maar niemand, heel raar, eng, alsof er iets ergs was gebeurd. Ah, daar, Rinderman, als je het over iets ergs hebt. Ja, vreemd, dan heb ik ook al morgen. Hé, hey, dag, lieve. Ja, ja, die is er, hoor. Ja, hoor. Ik geef hem even. Ja, geef maar, dankje. je. Ah, meneer Rinderman, Sarman, dat u even bent. U bent zojuist gebeld van de zijde van wie, zei u, meneer Rinderman? Ah, van de, uit, uit, uit, uit, van de zijde van de Hans Griff. Ja, ik heb er nog volgens Nee, hij ja, ik heb nog